Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dik Hark met het NOS journaal. Informateur Opstelte praat op dit moment weer met de fractievoorzitters... Rutte, Verhagen en Wilders. De fracties van VVD en PVV gingen vorige week al akkoord... met het onderhandelingsresultaat. Vandaag sloot de fractie van het CDA zich daarbij aan... Volgens fractievoorzitter Verhagen neemt niemand in de fractie een uitzonderingspositie in. Wel zei hij dat je bij geen enkel voorstel kunt garanderen dat iedereen er altijd voor stemt. De cda fractieleden Verrier en Koppejan benadrukken dat ze het kabinet op zijn daden zullen beoordelen. In het zuiden van Frankrijk heeft de politie zeker elf terreurverdachten opgepakt. Drie van hen zouden deel uitmaken van een netwerk dat islamitische strijders ronselt voor Afghanistan. De mannen werden opgepakt bij twee verschillende acties in Marseille en Bordeaux.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 Wat het motief van was voor zijn daad is niet duidelijk. De OM heeft een jaar jeugddetentie en maximaal zes jaar jeugdtbs geëist. De twee medeverdachten van 13 en 14 jaar oud moeten morgen voor de rechter verschijnen. De KNVB heeft ruim 500 toegangskaarten voor het EK-kwalificatieduel van Nederland tegen Zweden geblokkeerd. Het gaat om kaarten die volgens de voetbalbond op de Zwarte Markt zijn verkocht. De aantal geblokkeerde kaarten loopt waarschijnlijk nog verder op. De KNVB vermoedt dat er nog eens 700 toegangskaarten onderhand zijn verkocht. Supporters kunnen op de site van de KNVB zien of hun kaartje voor de wedstrijd volgende week dinsdag geldig is. Het weer morgen veel vanavond uh, is het vrijwel overal.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 Ja. Geweldig. Ja. Zo snel is het Zo, gedaan. Ja, het ja. is wel heel erg ja. leuk. En uh, je hebt altijd eigen zaak gehad, maar dan ja. dus ergens anders? Ja, in, in Eindhoven. Eindhoven. Oh, in Geemart. Ja. ja. En, uh, eerst heb ik altijd in Eindhoven gewerkt voor een baas. En toen werd ik veertig dan ik denk, ga ik voor mezelf aan de slag. Ja. En dan heb ik twaalf en half jaar in Geemart een kapsalon gehad. En nu nog hier. Dus je bent wel een ondernemer type, ja. dat je zelf ja. uh, eigen zaak wil beginnen, hè? ja. ja.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 Je kunt zoveel advertenties zetten, maar ja, uiteindelijk moet je je toch laten zien natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Van, van de een naar de ander. En ja, het is uh, niet een hele supergrote winkel, nee, nee. maar het is genoeg voor één persoon om hier te werken. Want hoeveel mensen kan je tegelijk, zeg maar, in Twee. de kapsalon herbergen? Twee. Twee mensen. Ja. Bijvoorbeeld eentje knippen, wachter eentje met verf.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 Kijk, als ik nu even weg wil, dan kan natuurlijk niet. Nee. Maar het is veel rustiger werken. Mm. Je hebt niet alles aan je hoofd. Het, mm. het is heel duur personeel natuurlijk. Ja, ook. Ja, ja. Dus ik vind het, ik hou het eens op alleen werken. Ja. Ja. ja, het pand leent zich daar heel goed voor, ja, hè? Je, je precies, kunt passend. Je moet niet met een paar mensen werken, want nee. euh, dan loop je elkaar in de weg natuurlijk. Ja. Dus, euh, nee, dat is zo mooi.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 Ja, dat is een betaalbare prijs Dus je kan inderdaad jong en oud een bezoekje brengen. En wat is de regelmatige bezoek van de klanten? Want vrouwen vinden het heerlijk om bij de kapper te zitten. Hoorde ik altijd tenminste. Ik kon er niet zo vaak, ik hou er niet zo van eerlijk gezegd. Maar dat hoor ik altijd van mijn vriendinnen. Maar wat is nou normaal?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 Ja, leuk. Ja. Want dat lijkt me nog niet makkelijk, hè? Het ja, is moeilijker als een uh, volwassen persoon, hoor. Wil je het 100% goed kunnen, ja. kunnen doen? want zij zien een kapper misschien wel als een soort tandarts van... Ja, ...dat ja, moet ja. weer gebeuren en ja. ze ja. zitten niet stil. Ja. Wat zijn daar voor de trucjes die nou, je toepast? Je heel rustig blijven en heel aardig doen. en Een beetje krentjes en een lolly doet wel eens wonderen. En de moeder niet te dicht in de buurt, nee. dan gaat vaak ook beter.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 The summer is over.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 Song, buzzing in my head, my head like a bomb, listen to the beat. beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, We're alive. I win a kick, go fight, do the kick, on a cabinet, bucket, no matter where no matter where they, I play like a shaking like in another, tuck on beat, beat, a song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb, we'll listen to the beat, beat beat, beat a song, song, it's buzzing in my head, head head, like a bomb, Boogie like one big flop, tell about the soul one habit club. I sing my song and I'm a rockin', burnin' up with a badass feel. To the beat, I feel the sound, sound buzzin' in my head, Then I get bummed out. Listen to the beat, beat feel the sound, sound buzzin' in my head, my head I get bummed out. A bit of a song, song, buzzing in my head My head like a thong, thong a Listen to the beat A bit of a song, song, buzzing in my head head like a thong, thong Now we're standing alive with a kick on fire Kick on jive on a Japanese boogie standing alive with a kick on fire Kick on jive on a Japanese boogie It's a matter with me, it's a matter with me I'm a brain like a chicken under the coconut tree oh, Listen to the beat Ritme. Ritme van ZFM. ZFM. Vanavond luisteraars. Uh, Don uh, de Gerber ja. en ik zei de gek zijn er weer. Maar ook uh, Pascal van, van, van, van der Beek. Jon is de gek hier. De ja, vanavond de, vanavond de, sowieso. <laughs> want vanavond is er... En Pascal van der Beek. Ja, van ja, gezeer, de gezegd. Ja, dat niet hij net Heb alleen ik al het gesteld. Genoteerd, gisteren, ja. Ja. jawel. Ja. Uh, we zijn er weer in verband met uh, de uh, raadsvergadering van vanavond. Die een aantal, ja toch wel controversiële... Uh, Items heeft staan ja. op de agenda, Don, denk ik. Ja, want meteen na de hamerstukken. Dat zijn er maar twee overigens. Uh, en dat zijn wettelijke veranderingen. Daar kan je toch niks ja, aan doen. Duurt ja, dat doet er niks aan. Gaan we meteen over de Middenboulevard praten? Maar weer eens een keer. Ja, we hebben we nooit gedaan, hè? Nee. Maar we gaan nou praten over de ontwikkelstrat.